Dan de Vries met het NOS Journaal. President Trump heeft een staakt het vuren van 10 dagen aangekondigd... tussen Israël en Libanon. Het gaat vanavond in om 11 uur Nederlandse tijd correspondent Rudy Bauma over hoe zeker het staakt het vuur is. Netanyahu heeft het zojuist bevestigd, natuurlijk uh, cruciaal. Uh, nou, Libanon heeft dat eerder al bevestigd dat ze aan boord zijn. Maar Hezbollah uh, die, uh, is natuurlijk ook een cruciale partij. Uh, daar is nog even voor afwacht, ah, al heeft een official al wel gezegd. Als Israël stopt met schieten, dan doen wij het ook. De voorwaarden voor het uh, tijdelijk bestand zijn niet bekend. Trump voegt er even later aan toe dat er ook een deal met Iran in zicht is. Oud-PVDA-Kamerlid Henk Nijboer wordt de nieuwe regeringscommissaris voor Groningen. Dat meldt de Telegraaf. Hij wordt verantwoordelijk voor de herstel- en versterkingsoperatie... nu de gaswinning in het Groninger veld is gestopt. Nijboer zal overleggen met gedupeerden en met Den Haag... en verwacht wordt dat het kabinet snel met de benoeming van Nijboer akkoord gaat. Op scholen in Turkije moet zo snel mogelijk bewaking komen... De Turkse regering vindt dat nodig na twee schietincidenten in het zuidoosten van het land. Op meerdere scholen is al bewaking te zien. Dat zegt correspondent Gusha Ersetin. Vandaag al in uh, heel veel provincies zag je dus op scholen dat er veel meer agenten aanwezig waren. En dat ook leerlingen zelfs werden gefouilleerd. De overheid wil ook iets doen tegen verheerlijking van geweld op sociale media. De Oostenrijkse oudkeeper Alex Manninger is omgekomen bij een auto-ongeluk. Hij kiepte bij grote clubs als Juventus, Liverpool en Arsenal. Volgens Oostenrijkse media kwam Manninger om op een onbewaakte overweg. Uh, dat, hij kwam toen in botsing met een trein. Hij was 48 jaar. Het weer. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen zonnig en wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files lossen moeizaam op. Er staat onder andere nog file op de A9. me Alkmaar bij Aalsmeer. Daar is de vertraging 10 minuten. Ook op de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart... ruim 10 minuten op onthoud. En op de N205 Nieuw-Ven op Haarlem. Bij Haarlem is het op oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Nothing but hands in his bucket Nothing to drink in his cup He stumbled upon a dimlet bar Where shadows lingered and spirits spoke But you couldn't see a soul through The hazy layers of thick smoke At the back of the bar A strange figure with a crooked smile said Come sit with me, my friend Why don't you stay a while? So we learn into the table I bought a man a special drink My boy, don't you fancy to three In a little game of seats Shuffle ...van de, de, de mooie band Heath. Maar dit gaat toch wel behoorlijk uh, ver... ...met dat uh, nieuwe verhaal van hem. Namelijk de Bird Experience. En dat is wel een uh, hele moderne variant van blues... ...hoewel er ook uh, klassieke blues invloeden zitten. Blues rock, uh, noem maar op. Kanto 7 hoorde je. En uh, dat is wel het uh, meest bekende nummer wat uh, we laten horen. En bovendien gaan hij samen met die band... de Bird Experience en Glitz in één programma spelen. Namelijk ook in hetzelfde slachthuis Haalem. 2 mei, schrijf maar op, is La Promenade Violence dus dan uh, aan de beurt. Maar uh, ongeveer een week of vier later, dat is op een vrijdag... dan spelen deze cornuiten. Dus dat is op een vrijdag, uh, 29 mei. Dus vlak voordat de meteorologische zomer een beetje gaat uh, beginnen... ...gaan ze daar ook een beetje de boel vakkundig aflopen timmeren in dat, in dat opzicht. Um, welkom in dit derde uur van Alternative FM... ...waar we gaan praten straks met Hanne Brunnikreeft. Zij is niet van die ene band die ooit in 2024 uh, geselecteerd en uitgenodigd was voor de popronde. Nee, ze heette tegenwoordig anders, maar dat ga je straks horen. Uh, want er komt een nieuw album aan en dat wordt morgen gepresenteerd in Bitterzoet in Amsterdam... Maar we hebben natuurlijk ook muziek uit eigen dorp: Windy Moore met Crocodile Tears. The like them. My chest If I quit now Here comes the thunder Here comes the thunder Van deze muziek komen uitgebreid aan een track. Hè? Want in juni moet er een album van deze band gaan komen. die een overeenkomst heeft met Escalatie. Hoe zit dat? Nou, dat zit zo. In 2024 waren Escalatie in deze band beiden finalisten van de popprijs Amstel en Meerlanden. En uiteindelijk won Escalatie die prijs. En dit jaar won Escalatie in 2026. de hakken aan woord. Waarmee ze dus op 5 mei op het hoofdpodium mogen staan. Tijdens Bevrijdingspop. En daar mogen ze dan de aftrap verrichten. Op de dag dat uh, daar de programmering van het hoofdpodium begint. Uh, welke band hebben we dan? Want uh, ja, waar hebben we het dan over? De Kruk! En de naam verraadt het al, want de Kruk, die jongens, die zijn ja, stevig aan de weg aan het timmeren de laatste paar uh, weken. Uh, want ze hebben in Donderpop, bij Donderpop in Manifesto Hornum gespeeld. En ze zijn ook opgedoken bij een feestje van Trashwood in Saandam. Daar hebben ze ook uh, gespeeld. Dus uh, ze maken toch al behoorlijk wat muzikale meters. Deze band uit meer. en de Kruk verwijst naar Krukius. Wat is dat ding? wat even voorbij Heemstede staat. Uh, nou ja, da daar heet, uh, dat plaatsje heet Krukjes. Dus... En daar hebben ze de, de, de repeteerruimte. En daar, uh, daar is dit uh, van afgeleid de naam. Wendy Moore hoorde je daarvoor met Crocodile Tears. Nou, vrijdag, afgelopen vrijdag was ik uh, te gast. En mocht ik ook iets schrijven over twee bands. Uh, Gumball, die ga je straks nog horen in dit uur. Maar ook een Stable Rosie. Ja, want uh, die hadden we hier ook al eerder laten horen. En Unstable Rosie... dat was in de hoedanigheid uh, als redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland, mocht ik dat doen. Maar die band, die komt uit Den Haag. Maar ze maken daar leuke muziek. Moet je maar luisteren. Hier is Unstable Rosie met Enough. Yeah. over zeggen. Minor Citizen... Uh, wij hebben ze ooit hier in deze studio gehad. Toen speelden ze min of meer een akoestische set en toen zeiden ze eigenlijk, ja, als ze hier voluit gaan lopen spelen, dan blijven de ramen niet in de sponningen zitten. Nou, dat bewijzen ze wel met die nieuwe single van ze Little Boyfriend. Volgens mij de enige band, een, een van de... Nou, laat ik zeggen, een van de weinige bands. Want ik weet dat er nog ergens nog een band is... die twee keer is uh, uitgenodigd voor de popronde. Dat was Minor Citizen. En ik ben er nog een keer kwijt. Maar die was dat ook... Twee keer erin geweest. Dus, dus dat zegt al een hoop. Daarvoor hoorde je Unstable Rosie met Enough. En de frontvrouw van die band, Evi. Die komt uit Zuid-Limburg. En dan geef ik je te raden waar vandaan. Want ik ben er ooit geweest. Dus het is een vlek op de kaart. want Het zit vlakbij gulpen. Het heet Zwijberg. Daar komt ze vandaan. Ja, En dat is ongeveer een kilometer of twee van de gulp in de berg af. Nou, dan uh, weet je ongeveer uh, met de topografische kennis van Jaap Koper... kom je overal in Nederland. Ik ben er een keer, een paar keer overheen uh, gefietst. Nou, je moet er tegenaan fietsen. Dan ben je nog niet uh, jarig. Goed, we gaan uh, verder met uh, de voorbereidingen met uh, Semita... als ik het uh, wel heb. Want uh, inmiddels heeft de Hanne uh, gereageerd op mijn app... en dan betekent dus dat ze klaar zit... En dat gaan we dan ook meteen doen. Want de, het album wat ze gaan uitbrengen... Moet ik er weer eventjes erbij pakken. Want uh, Simuta gaat morgen een album uitbrengen. En dat doen ze in bitterzoet, Dus dat is één. En dat album, dat is... Ja, uh, toch wel iets anders dan wat de band ervoor heeft uh, gedaan. Want toen heette ze ook anders. The Circle Ends Where it Begins, zo heet het uh, nummer, of nou, het, de titel van het album. En een van de nummers die erop staat is: This Change is bigger than us. Dat was Semuta met This Change Is Bigger Than Us. En dat is wel mooi, want dit is een track die op het album staat... die morgen uit gaat komen van de band. En die, uh, ja, dat, dat album dat heet The Circle Ends Where It Began. En het, de band heet Semuta. Uh, zeg ik het zo goed, Hanne... Ja, officieel is het Semuta. Semuta, maar. ja. Ja, Semuta. Ja. Semuta. Um, Dat is het. Ja, um, ik ga toch even nog een, een klein stukje geschiedenis plaatsen. Want als we kijken naar de bandleden... dan denk ik, het is bijna een op een van een band... die ooit meegedaan heeft in de popronde. Of beter gezegd, ze kregen een uitnodiging in de popronde. Maar ik kan het uh, wel in het Engels zeggen. Sister Sunflower. Ja. Ja, want daar zijn jullie, dat was jullie vorige leven in, in dat opzicht? Zeker, ja, in principe is het puur een naamsverandering, het is een rebrand. Een rebrand. inderdaad de exact dezelfde band en we spelen ook nog wat oude zonnebloemietjes. Oké, okay, dus jullie hebben niet helemaal afscheid genomen van het eerdere repertoire in dat opzicht? Nee. Ja, het is wel uh, wat anders geworden allemaal, ja. Ja, um, voordat we het daarover hebben, eerst de naam van uh, de band, Semuta. Uh, waar komt die vandaan, die naam? Het is een reference uit uh, June Dat is een boek van Frank Hubert. Ja. En ook een uh, moderne verfilming met... Uh, dat is vrij recent. Dus je, je kent de naam waarschijnlijk wel, June. Ja. Uh, en uh, in dat boek uh, is is een psychologische drugs. Het is een uh, fictieve drug dus. Ja. En uh, die wordt geactiveerd als je naar muziek luistert. Dus ja. ik vond dat wel een vette betekenis en een vette woord. Ja. Uh, ja, dat is vandaar. Ja, en dan, dan de muziek. Waarin verschilt dat met uh, de, de, ja wat je zegt, de rebrand die jullie nu aan het doen zijn? Ja. Zister uh, Zonneboen was, uh, was al best wel 60's gefocust, Seventies. Mm -hmm. en er zit nog steeds een hele hoop 70s energie in ons, ja. ook als, in ons als mensen allemaal, dus dat, dat hoor je zeker terug, maar um, het is iets groovier, deze plaat, ja. en um, ja, ik zou zeggen iets moderner hier en daar, ook hoe, in hoe het is opgenomen, um, dus dat ja um, Dan ook die, die titel. Want dat vind ik ook uh, iets, iets heel bijzonders. The circle ends where it begin. Of begin. Want het is ja. verleden tijd. Uh, hoe, hoe zijn jullie daar nou opgekomen... om juist die titel te pakken... voor uh, het eerste album... wat jullie uitbrengen onder Semuta? Ja... Uh, nou, dat, die, die zin die valt eigenlijk heel goed de betekenis van de hele plaat samen. Ja. Het is een, een lyric uit een liedje De Circle, die staat ook op de plaat. Ja. Um, en ja, we moesten eigenlijk, of toen we erachter kwamen dat eigenlijk de hele plaat één groot thema bevat, mm -hmm. um, toen dachten we: wat vat wat, dat, dat nou het beste samen? En dat was deze zin. Ja, ja. Um, dan uh, is Ja, natuurlijk, want, want morgen, uh, als wij dit uitzenden, is het 16 april. Uh, morgen op 17 april spelen jullie een Bitterzoet. Uh, Hoe lang zijn jullie met, uh, met dit album bezig geweest? Uh, ja, dat vind ik een goede vraag. Ja. Op zich hebben we het relatief, volgens mij, wel snel gedaan. We hebben het in oktober vorig jaar opgenomen... Mm -hmm. En uh, ja, dus dat. En, en het grootste gedeelte hebben we geschreven in de zomer vorig jaar. Ja. Um, Toen dus hebben ja, jullie jezelf dus eigenlijk ook een beetje teruggetrokken in, de, in dat opzicht. En uh, zijn jullie gewoon aan de slag gegaan? Of met het materiaal wat jullie in jullie hoofd uh, hebben zitten? Denk ik. Als ik het zo hoor. Ja, we, we hadden in de zomer een paar uh, schrijfweken gedaan in de studio en daar is eigenlijk uh, nou, 80% van de plaat uitgekomen en, en de andere 20% dat hadden we al liggen of die ideeën hadden we, die, sommige liedjes hebben, spelen we al best wel wat langer live, uh -huh. bijvoorbeeld uh, Child of Son, de opener van de plaat, spelen we al een tijdje live, dat is een wat oude nummer, maar er zijn ook heel veel nieuwe liedjes geschreven in, in die zomer, dus in die schrijfweken, ja. waarvan we dachten nou dat kan gelijk op die plaat. ja uh, want het is natuurlijk nu uh, zaak dat jullie dat natuurlijk op een mooie manier uitrollen. Dus bitterzoet is denk ik het startpunt van wellicht meerdere optredens die nog mm, aan zitten te komen. Of waar jullie mee bezig zijn of achteraan zitten om uiteindelijk ja, het materiaal te laten horen in diverse uh, plekken in het land. Zeker, ja. We hebben, na Bittershoot uh, zit er ook een tour aan vast. Uh? Met een stuk of tien shows door het hele land. Dus uh, voor ieder wat wil. Ja, merken jullie ook uh, dat, uh, dat jullie dan ook uh, aan die popronde hebben meegedaan. En dat jullie dan op een gegeven moment uh, ja, uh, ergens bij programmeurs terechtkomen. Dit zijn wij en uh, hier hebben we dan meegedaan. Staat dat uh, lekker op de cv in dat opzicht? Ja, zeker. De popronde heeft heel veel uh, gedaan voor ons. Ja? Zeker, ja. Ja, en dan uh, over de, de leden zelf. Want uh, jullie zitten volop nog in de opleidingen, heb ik begrepen. Jullie uh, zijn allen nog bezig aan het conservatorium in Amsterdam. Ja, ja Sam en ik zijn uh, nu aan het afstuderen. Dus we zijn bijna klaar. Ja. Dus het, uh, en Rick is uh, net afgestudeerd. Hij is dus vorig jaar afgestudeerd. En de brummer Pepijn die is uh, nu van de HBA aan het afstuderen. Dus we zijn... Allemaal een beetje aan het afronden. Ja. Maar uh, inderdaad nog steeds, steeds met twee benen in de opleiding en uh, hard dat hard hard werk. Ja, want jullie profileren je echt als een Amsterdamse band. Ja. Ja, klopt. Uh, uh, komt dat ook omdat jullie het merendeel daar uh, bezig zijn in uh, ja, Amsterdam? Zeker. Ja, zeker. Dus we repeteren daar. Ik bedoel, uh, we spelen daar veel... Um... Ja, dat eigenlijk. Ja, uh, heeft Amsterdam een bepaalde dynamiek uh, voor jullie waarvan jullie denken... nou, dat is wel tof uh, en daar voelen we ons lekker in om juist dit soort dingen te kunnen doen? Zeker, het is natuurlijk een, uh, een wereldstad en alles kan. Ja. Dat, trekt, dat trekt ons wel. Ja, want uh, dat is ook uh, iets, want jullie hebben natuurlijk een beetje ook uh, uh, dat verleden van de 60, 70s. Uh, vinden jullie dat nog steeds terug in een stad als Amsterdam? Zeker, ja, als je, als je weet waar je moet zoeken, dan uh, is er altijd genoeg publiek voor de retro-liefhebbers. Ja. Dus uh, ja, de, daar zitten wel hoekjes in Amsterdam waar, je, waar dat nog heerst, zeg maar, waar dat nog um, is. Ja, ja want uh, over bijvoorbeeld uh, ja, een, de track die we net hebben laten horen, daar zit toch wel heel prominent ook een orgel in, waarvan ik denk, ja, daar zit die 70s vibe zit er, uh, wel, wel degelijk in. Zeker, ja. Die, dat orgel gaat ook elke live show mee. Ik bedoel, dat is een groot onderdeel van onze band. Ja. En um, sowieso alle gear is, is allemaal best wel uh, 70s-inspired. Ja. Uh, maar ook, we wij, wij zijn natuurlijk allemaal enorme blues-liefhebbers en, en 70s-rock-liefhebbers. En het zit zo in ons gebouwd dat het. We willen het er ook, dat er ook helemaal niet uit, hoor. Maar nee. uh, dat, dat zou ook niet lukken als we het zouden willen, zeg maar echt in je systeem. Ja, uh, zou, Jullie zouden doodongelukkig uh, zijn... als jullie een heel ander soort muziekstijl... moeten gaan spelen, denk ik. Uh, ja, dat denk ik ook. Ja. Uh, nou ja, goed. Dit is dan uh, het begin. Want dit is een debuutalbum... Uh, voor uh, Samuta. Ja. ja. Uh, nou ja, uh, Bitterzoet. Dat, uh, dat is dan nog even... het, uh, het laatste uh, wat we erover kwijt willen. Dus als mensen dit... online terug horen, dan is het al te laat. Maar uh, even voor... De duidelijkheid, bitterzoet. Daar treden jullie op 17 april, dat is morgen, op. Uh, waar kunnen mensen jullie vinden en hoe laat be, uh, begint het allemaal? Want dat, dat is eigenlijk de concrete vraag. Ja, we hebben een super vet voorprogramma. Elsa Brigitte Beckman. Ah. Zij begint uh, om uh, kort voor acht. De deuren zijn allemaal wacht open. Ja. Uh, dus wees daar, morgen inderdaad. En uh, als je niet kan morgen. Dan komt er nog een hele tour achteraan. Dus check even onze Instagram Samutaband. Of onze website Samutaband.com. Of ergens anders op internet. Je vindt ons wel. En dan kun je onze tour checken. En ons volgen. Voor nieuwe dingen. Ja, uh, En dan, de plaat natuurlijk. Wat zeg je? En de plaat natuurlijk. Juist. Uh, dan, uh, dan staat er ook een track op Jupiter. Wat ja. kun je daarover vertellen? Jupiter is... Ja... Uh, yeah. <laughs> dat is uh, toevallig een van mijn persoonlijke favorieten... om live te doen. Yeah. Uh, hij gaat over... Um... Ook over de planeet Jupiter, of niet? Uh, ja, Jupiter wordt, wordt een beetje... Uh, ik heb dat een beetje als een metafoor gepakt... voor een, een goddelijke entiteit. Yeah. En uh, de afstand die uh, zo'n entiteit heeft tot, tot de mens... en uh, dat die god eigenlijk heel alleen is... En eigenlijk, het, uh, ja, dat liedje focust zich heel erg op de afstand tussen die twee. Dan gaan we hem ook uh, laten horen. Hier is uh, Jupiter met uh, natuurlijk Samuta. We'll run about drawing the lines So I follow it around And then I realize that both the end What is your desire? from the Iedereen uh, is hier slaangevallen? Nee, want dat heeft met de knip uh, te maken online. Dat heeft daarmee te maken. Dus ik wil even nog een halve seconde wachten totdat ik even wat ga zeggen. Want ik heb besloten om dit nummer gelijk ook meteen mee te nemen... tijdens het uh, gesprek. Dus ga je straks dat online nog een keer uh, terugluisteren... dat wat ik uh, net uh, besproken heb met Hanne... dan zit dit uh, nummer er gewoon bij. Uh, Jupiter heet uh, het nummer dat komt van The Circle and Where It Began... ...van Semuta... Uh, ...morgen dus een album gaat presenteren in Bitterzoet. We hebben er nogal een paar... Uh, ...zoals bijvoorbeeld... ...een Spik Splinter nu nummer... ...van... kom er bijna niet uit... ...een uh, Splinter -nieuw nummer van Modern Picture... ...en dat nummer heet net als... ...wat ik eerder heb uh, laten horen van... ...Vehera met uh, Reflections... ...ook Reflections... Op uh, vrijdag hebben ze nog uh, gespeeld. Samen met een stable Rosie. Die mocht het uh, support doen. En Gunball was de, de uh, main attraction. Dus de hoofdattractie. Met onder meer dit nummer. Dat is Lie. En ze hadden dat uh, gedaan. Vanwege dat album wat ze vorige maand hebben uitgebracht. En ze zitten ook meteen uh, goed met een platendeal bij V2. Of V2. En daarvoor hoorde je Modern Fiction met Reflections. Nou, jarige nummer twee. En die hebben we vorig jaar in deze studio gehad. Want je hoort ook onze eigen opname van Sea en Foggy Feelings. Want vandaag is grondvrouw Marie van der Zalm 30 jaar geworden. met een vleugje shoegaze, want dat zat er natuurlijk ook in en niet alleen dat er zit zelfs ook nog een beetje folk in dat zit er ook nog in ja zeker uh, wel een beetje de alternatieve versie van uh, de folk, folk rock ja, daar gaat het naartoe uh, we zijn zo'n beetje weer aan het einde gekomen en ik uh, was natuurlijk zondag in Volendam en wat heb ik daar gehoord Jazeker, Alaska is behoorlijk bezig de laatste tijd. En uh, het is zelfs zo dat de heren enkele optredens gaan doen in het land. En een ervan, dat ga ik ook alvast uh, verklappen... was ze gaan op kaaspop spelen. Samen met Jackie en Facts onder meer, die uh, is daar ook te zien. Maar ook Alaska mensen die uh, gaan daar ook uh, spelen. En ongetwijfeld zal uh, daar ook het uh, nieuwe werk uh, te horen zijn... En ze gaan niet meer voor een appel en een ei... ergens spelen in het land. Dat doen ze niet meer. We sluiten dit programma af. En het nummer dat heet Ophelia. En ik zeg tot volgende week met de Kibie Club. Dag! Yeah,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 Silly songs, your barefoot cries, a flowery tongue. You are the ghost that comes to spy on me. Ophelia, Rosemary Rue, and Columbine. Oh, won't you lie you're next to me? Suicide and ecstasy. I'm a